Het is vier uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Opnieuw moeten enkele Italianen de gevangenis in... als gevolg van de aardbeving in Laquila. Drie bouwvakkers en een opziener hebben tot vier jaar cel gekregen. Ze hebben een studentenhuis slecht gerenoveerd, vindt de rechter... en daarom kon het gebeuren dat bij de beving in 2009... acht studenten omkwamen. Eerder werden al enkele aardbevingsexperts naar de gevangenis gestuurd... Zij hadden volgens de rechter voor de verwoestende beving... die aan 300 mensen het leven kostte, moeten waarschuwen. Over een week wordt een vredesakkoord voor Oost-Congo getekend. Dat hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt. Met het akkoord moet een eind komen aan 20 jaar oorlog in het gebied. Het vredesakkoord zou vorig mate worden getekend... maar de Afrikaanse leiders konden het toen over bepaalde punten niet eens worden... Zo was er onduidelijkheid over de vraag wie het commando zou krijgen over de nieuwe vechtmissie. De missie valt onder de huidige VN-Vredesmacht in Oost-Congo. Het is voor het eerst dat de VN met zo'n dubbelconstructie gaat werken. Het vredesakkoord wordt volgende week zondag getekend in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft verschillende regeringsleiders uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Dertien artsen en therapeuten met een beroepsverbod zijn gewoon aan het werk met patiënten. Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek. Ze hebben in Nederland of Groot-Brittannië een beroepsverbod gekregen. Sommigen werken nu toch nog in Nederland. Niet in hun oude vak, maar bijvoorbeeld als alternatief genezer of psycholoog. Het weer bewolkt met af en toe een opklaring, verder nevel en mist en misschien een bui. Overdag grijs en later meer zon, bij maximaal 6 graden.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 Ik zat nog even na te denken. Addis Ababa. Addis Ababa. Dat deed hij goed, hè? Word je dat? Met Patrick Hotkamp, Die zet, die zet net die uh, hoofdstad van Ethiopië. Addis Ababa. Daar heeft hij ook geoefend. Dat kan bijna niet anders. Addis Ababa. Addis Ababa. Dat is een moeilijke naam. Hoofdstad van Ethiopië. Goed. We hebben het over uh, tv-programma's. Programma's, Programma's die, uh, ja, die, uh, die je leuk vindt om te kijken. Waar je vroeger altijd allemaal keek. Of... Waar je nu nog steeds lekker naar aan het kijken bent. En je luistert naar nachtbrakers, want Frank is op vakantie. Dus je moet het met mij doen. Dat is niet erg hoort. het is heel gezellig hier. Wel gerust, 0800 1121 0800 1121. Diana, Goedemorgen. Goedemorgen. Jou. Ja, ik heb al op een scherpje staan naar welke programma's jij kijkt. Um, en uh, daar moest ik toch wel een beetje om kniffelen. Vertel het maar. Ja, ik kijk altijd naar Sam <laughs> Sam Sam is een programma met uh, John Jones, geloof ik, hè? Die jongen heet uh, John John. Ja, dat klopt. Ja, en het is een Nederlandse comedy. En het, uh, dat, volgens mij is dat ook gebaseerd op een, op een, op een Amerikaanse of een Engelse comedy. Doet toch niet zoveel toe. Uh, en daar zijn heel veel afleveringen van gemaakt. En dat vond ik vroeger ook hartstikke leuk. Ja, dat klopt, maar dat komt nu op uh, Comedy Central. Ja. En uh, nou ja, ik kijk daar gewoon elke avond. Ja. <laughs> en, en, maar ga je er dan echt voor zitten? Hoe kan het dat, dat je dat nu elke avond weer kijkt? Ja, hoe kan dat? Ja, uh, dat komt uh, om uh, tien over elf. Mm -hmm. En dan ga ik er lekker voor zitten en dan komen er twee afleveringen. Nou, en dan... Uh... En, knijken, te <laughs> ja. en heb je die aflevering dan ook al een keertje eerder gezien, omdat het al, uh, we zijn natuurlijk in, in de jaren negentig, uh, nou heel lang is het uitgezonden eigenlijk, bijna tien jaar lang. E, heb je die aflevering dan allemaal al een keer gezien, of is dat allemaal nieuw voor je? Nee, ik heb ze allemaal al een keer gezien, maar ja, ook al twintig keer gezien. Ja. Blijf leuk. Je moet om lachen. Ja. Wie, wie is je favoriete karakter uit Samsam? No, ja, no. No. no. <laughs> dat is toch een beetje die Sag is dat? Ja, dat is die uh, Zagrijing, maar die had ook al een hernia af 1953. <laughs> <laughs> maar heb je er nooit het idee van, oh, ik zit hier toch maar. Het, is ook, het zijn ook misschien wel een beetje, een beetje, een beetje flauwe teksten, soms, toch? Een beetje flauwe comedy, soms, toch? Nou, ja, hoe wat, wat ik op televisie kom, dat is ook niet alles. Nee, dus jij denkt van ja, dit is eigenlijk beter dan wat we, wat, wat, dan wat we nu aan nieuwe comedies krijgen voorgeschoteld. Ja, zeker weten. Was je vroeger ook al fan toen het echt live werd uitgezonden? Ja, nee, nee, daar echt niet. Maar nou, ja, tegenwoordig wel. Ja, dan ga je er echt lekker voor zitten. Kopje koffie erbij, wijntje. En dan maar kijken. Ja, en ik neem het op voor mijn kinderen en die kijken het vanmiddag. <laughs> oké, okay, nu moet je eerlijk zijn, hè. kijk je dan ook nog eens een keertje met ze mee, dat je het al hebt gezien en dan nog een keer gaat kijken, of doe je dat niet? Nou, dan kijk ik ook nog met ze mee, en mijn <laughs> zoon doet, uh, doet gewoon iedereen na. Dat is gewoon uh, superkomisch. Ja, wie, wie oh, hij kan hij kan de, de typetjes uit niet nadoen? Hij kan ze allemaal nadoen. Nou ja, dan schrijf ik op het lijstje, want ik ben dus een beetje een lijstje aan het maken met leukste tv programmas zet ik Seinfeld en Community en Wie is de Mol. En zet ik daar ook gewoon Sam bij, kan mij het schelen, joh. Toch? Oh, dan ben ik helemaal super. Nou, daar staat hij erbij. Dankjewel, hè. Oké, geen dank. Groetjes, hoi, 0800-1121, dat is de telefoonnummer. 0800-1121, wat is jouw favoriete programma? Zo meteen is het favoriete programma van Paul. Dat horen we zo meteen nu eerst. Hé, dit komt uit Friends. Dat is ook toevallig. I'll be there for you van de Rembrandt. Your job's a joke you broke de vrouw te bladeren. Het blad van de, van de Telegraaf, dat krijg je altijd gratis erbij, bij de, de zaterdag editie. Wisten jullie dat Daphne Dekkers gewoon last heeft van een smartphone? Lacht, Geluk, ik, ik. Nou, dat ze heeft de FOMO, tenminste, heeft ze een beetje. Fear of missing out. En daarnaast gaat het ook over jeans. Want, zo zegt de vrouw, jeans, iedereen past erin. En 0800 1121, dat is het telefoonnummer, kun je bellen. En het gaat over tv-programma's, niet over jeans. Hoor. Nee, het gaat over tv-programma's die je leuk vindt om te bekijken. Paul, goedemorgen. Hey, Luc. Uh, uh, goedemorgen. Ja, goed. Ik hoor aan jou, aan jou twijfeling in jouw stem... dat het eigenlijk voor jou nacht is. Ja, dat klopt. <laughs> dat is inderdaad. Uh, <laughs> ja, want de morgen begint voor mij om zes uur, zeg maar. Oh ja, dat is een tijdstip. Ja, dat is goed. Ben je, ben je nog wakker of al wakker? Uh, nou ja, ik kan niet goed slapen, dus dan. een oh, ja. uh, beetje in between. Denk ik van: dan ga ik even naar de radio luisteren. Ja, nou goed idee. We hebben het over tv-programma's, wat zijn jouw favorieten? Uh, nou, kijk, wat, dus, ik vind het een heel leuk onderwerp. Mm -hmm. Want uh, uh, uh, uh, het gaat met name om die Amerikaanse sitcoms. Ja. En, uh, ja, ik, in het begin volg ik dat niks, Maar uh, toen heb ik uh, de, de King of Queens ontdekt. Ja. En uh, Everybody Loves Raymond. Oh ja, dat zijn, uh, oh ja, dat zijn wel echt klassieke Amerikaanse sitcoms, zijn dat hè? Ja, dat zijn een beetje de. Nou ja, de klassiekers, ja, bij iets ouder ja maar... Ja. ja, maar ik bedoel meer ook zo van hè, zo, zo. Op die manier met een, met een, met een goede lachband eronder. En, uh, en met een uh, met hele duidelijke, duidelijke typetjes. Zo van, uh, de, de, de vrouw die het eigenlijk allemaal wel wat, wat beter weet en de man die een beetje een klung, klungel is, eigenlijk. Dat soort series. Ja, dat wil ik wel even, even voor de luisteraars uitleggen. Ja. Want de einde serie The King of Queens is dan, uh, is dan uh, uh, dat is een dikke, dikke, dikke man die in een bestelbus rondrijdt. Ja. En die vrouw is heel lastig, en die hebben een vader in huis die, die, die ook voor de nodige problemen zorgt. Mm -hmm. Maar er zit ontzettend veel humor in. Ja, nee, het is een leuke serie, ik ken het. Het is een leuke serie, inderdaad. En die andere is Everybody Loves Raymond? Ja, dat is met de moeder en de politieagent. En dan heb hij ook nog last met zijn vrouw. Dus dat is dan, nou ja. Ja, dat is. Ja, het is. Kijk, ik zei net tegen de redactrice van. Uh, uh, uh, je moet ervan houden uh, uh, of niet. Je vindt het leuk of niet? Hè? Er, er is geen tussenweg. Nee, nee, dat is ook zo. Want dus, ik ken heel veel mensen die het niet leuk vinden, maar ik ken ook heel veel mensen die echt zeggen: van ja, dat vind, vind ik gewoon lekker. Even lekker, ja. lekker een uurtje lachen. Ik zal ik je, je zeggen, ik heb, ik heb dus uh, uh, Er was ook op RTL 5 dat, dat, dat, dat het was om een uur of zes. En, en ik, heb, ik heb al die herhalingen heb ik, uh, heb ik uh, gezien. Dus ik heb, ik heb, Over elke uitzending heb ik wel een paar keer gezien. Ja. Is, het nu af, is, is het nu afgelopen dan, die, die serie? Nee, toch? Of Ja, het is, het is nu afgelopen, ja. Oh, oké. Okay. Oh, wat kijk je nu dan? Ja, en dat, dat, is, dat, dat is de vraag. Ja, of wat moet ik nu kijken? Want... <laughs> je hebt even niks meer. Ik heb even niks meer. Oh, jeetje zeg. Ja, dat is toch ook wat. Ja, ik... Uh, ik uh, dat is moeilijk, want dan hou je dus een beetje van die, van die series uh, waar, je gewoon, waar je niet zoveel. Ja, dat is een beetje stom gezegd, maar je niet zo. Even, even, even, niet, even niet nadenken, gewoon even lekker. Uh, gewoon even ja, lekker... nou je bent dus een beetje verslavend, hè? Je bent er een beetje verslingerd aan geraakt. Ja. En, dan, uh, ja. en, hij, is, en, en hij is weg. En, uh... Ja, dus wat, wat moet ik nu gaan kijken? Ja, wat moet je dan nu? Ja, dat snap ik wel. Ja, ik doe dus nu, een, uh, dat is, dat is, ja, soms, soms blijf je daar ineens in, in vastzit. Ik doe nu een, een rondje comedy-series altijd s'avonds na mijn werk uh, hier bij, bij de radio. Dan kom ik uh, om een uurtje of uh, elf ben ik dan thuis. En dan, uh, dan doe ik even een rondje, uh, rondje series, tot laat wel. Dan doe ik dus eerst twee afleveringetjes Seinfeld. En daarna uh, uh, twee afleveringetjes uh, Spin City. Ken je dat? Spin City ken ik niet, maar, maar ja. Seinfeld wel. Ja. Seinfeld, dat zei je ook al in de uitzending, Zijnveld is dan iets wat ik dan weer niet... Nee, dat en jou, jouw vriendin begrijp het ook niet, ja. maar ik, ik begrijp het ook niet. <laughs> ja, nee, maar dat, dat, dat, dat snap ik. Je moet, je moet daar een beetje van houden. Dat is, uh, als je daar niet van houdt, dan moet je daar niet aan, begaan, aan gaan beginnen. Maar Spin City is dus wel uh, zo'n serie waar... Uh, die hebben een beetje dezelfde soort verhaallijnen. Het is goed geschreven. Het is met, uh, op dit moment met Charlie Sheen, maar het is ook met... Uh, hoe heet die jongen nou? Die, uh, die jongen die Parkinson heeft gekregen... die vroeger in Back to the Future zat. Michael J. Fox. Die heeft oh, er ook, ja, die ja. heeft er ook ja. in gespeeld. En het is echt een leuke serie, is dat. Ja. ja. Het is wel wat ouder. Het is ook, uh, je, je ziet het ook wel dat het wel een beetje een oud, uh, wat, wat oude uh, ouder verhaal is. Maar desondanks is het echt een leuke serie. En wat voor zender zit die op? Comedy Central is dat. Dat dus uh, oh, ja. zeg maar is uh, de gratis variant. Dus je hoeft niet uh, bij te betalen... en dan, uh, en dan uh, um, uh, rond een uurtje of, nou, het zou het zijn, half twaalf. Dus wel wat later, hoor. Het is dus niet zo in de, in, in de, in de vroege avond uh, zoals uh, King of Queen's vroeger was. Nee, maar wat, wat nou interessant dus eigenlijk is eigenlijk, is, is, is, is wat je... Uh, ja, vraagstelling is natuurlijk wat je Leuk. Mm. Maar dan heb ik, heb ik iemand gehoord die, die, die, die, die, die, die, uh, die stukken schrijft, zeg maar, voor die series. Ja. En die zegt van... Uh, Kijk, de humor is steeds uh, anders. Dus dat is altijd wel uh, lachen natuurlijk. Ja. Maar, maar uh, de verwachting blijft dezelfde. Want je weet eigenlijk precies wat je krijgt. Ja, nee, dat is waar. Oh, daar heb jij ooit een keer met iemand over gehad uh, die, die dat ja, soort teksten schrijft. Dan, die schrijft het uh, script zeg maar, voor die... Uh... Ja, precies, ja. Ja, eigenlijk is het... Ja, ik zou het denk niet kunnen, hoor. Want volgens mij is het best lastig. Maar het, er zit natuurlijk wel een soort patroon in dat soort afleveringen... Wa wa wa waardoor je, je weet natuurlijk ook wel wat er gaat gebeuren. Het is niet hogere wiskunde. Nee, maar dat maakt het ook juist wel leuk. Ja. Omdat, je dat, omdat je al weet wat je kan verwachten. Ja, ja. ja grappig en, is het. Ja, dus ja. Dan zou, dan zou ik toch, in jouw geval zou ik toch eens een keertje Spin City gaan, uh, Spin City gaan uh, proberen. Maar misschien is het wel geinig dat er uh, vast mensen zijn die ook wel van, uh, van sitcoms houden. Dus, uh, dus blijf luisteren, uh, Paul. En dan uh, krijg je misschien nog wel een aantal tips van, uh, van andere luisteraars. Oké, okay, ik blijf luisteren. En, uh, en als iemand het nog een goede tip heeft, uh, behalve Spin City natuurlijk. Dat, uh, ja. Die schrijf je dat sowieso dat... op. Ik hou me aanbevolen. Heel goed, dankjewel Paul. En een uh, fijne nacht nog. Hè. Slaap lekker straks. Ja, Oké, okay. hoi hoi. Als je tips hebt voor uh, van Paul, um, uh, we hebben het echt over Amerikaanse sitcoms. Dus gewoon even uh, zo'n lekkere sitcom. Gewoon even, even zitten en dan lachen. Um, als je er eentje hebt, 0801121. We hebben het over uh, tv-programma's. Wat vind je nou leuk om naar nou te kijken? Uh, Ria, goedemorgen. Goedemorgen. Waar kijk jij naar? Uh... Uh, nou, het, ik ben echt uh, helemaal lyrisch over het Scandinavische. Oh ja. Oh, nou, het is echt... Uh, ja, dat is, ik, ik, nou, ik lees die dingen dan ook van een hype over de hele wereld. Zelfs in Amerika, Engeland, ze, ze, ze kopen allemaal die series. Ja, dus, wat, en wat kijk je dan echt, waar, waar hebben we het dan over? Nou, het is eigenlijk een beetje begonnen met... met uh, Toen de tijd, dat, dat is dan wat simpeler, Wallander. Kurt Wallander. Nou, daar las ik vroeger al de boeken van. <laughs> ja, nou, en, en dan ja, toch ook die, die omgeving, maar uh, ook uh, het, het, ik vind altijd die Amerikaanse series, die zijn uh, heel gelikt, zien die eruit, ja. of de Engelse. Maar je hebt niet altijd het idee dat je er zelf in zit, en dat is met die Scandinavische series wel, je, je... bent meer een voyeur. Ja, precies, dat je, dat je eigenlijk, doe je, doe je een, als doe je het goed mee. wordt, doe je mee aan de serie inderdaad. Ja. Juist. En daarna krijg je Millennium. Er ja. zijn toch altijd wel series die altijd uit zo'n deel of 10, 12 bes bestaan. Uh -huh. Nou, dat is zo fantastisch. <laughs> en uh, toen heb je daarna gehad The Killing. Ja, voor uh, Brie Delsen hè? in een Deens. Ja, juist. <laughs> en dat is altijd zo'n co-productie tussen het, het Deens. Nee, dat is, altijd, dat is het mooie, het co-productie tussen de Denen en, en ja, Scandinavië dus. Uh -huh. En uh, dan, dat, dat merk je ook, dat er altijd twee regisseurs uh, ja, hoe moet ik zeggen, er gebeurt een, een, een moord. Yeah. En dat is dan altijd een beetje op de grens. Yeah. Weet je wel. En ook en dus dat... we, voordat we. Want heb jij heb jij de, de, de killing, dus de deze variant, heb je die helemaal gezien, ja. alle drie de seizoenen Helemaal. Oké, okay, we moeten echt goed Want ik ook, we moeten goed oppassen dat we niet een plot gaan uh, verklappen hier. Want dat okay, zou, dat nee, zou een zonde zijn, want zijn. Nee, maar een... goed, uh, wat, wat, wat, wat het mooie ervan is. Dat, uh, dat je eigenlijk zelf meedoet. Uh, ja. Mee ja. Je, je, je zit erin, je bent uh, deel van de serie. En dat vind ik heel knap. En ook, ja, de, de simpelheid. De simpelheid van, van de opnames. Uh, ja, niet zo gelikt. Nee, nee, wat... wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, ja, hoe noem je dat? Hè? Wat, wat, uh, wat ruwer allemaal of zo. Wat minder, uh, ja, minder en, gladjes. En, en, en nu heb je de allernieuwste ook weer hetzelfde eigenlijk... Uh, als achtergrond, ja. dat is politiek, dat is Borgen. Oh ja, ja, ja, ja, dat wordt nu door de VARA ook uitgezonden hè, in uh, Nederland, wel op een, op een stom tijdstip, heel laat. Maar wel. Uh, dat ja. is ook een prachtige serie, dat inderdaad. Ja, <laughs> nou dat is echt, ik bedoel, met, met die uh, ja alles wat op, in, op, op het politiek gebied allemaal achter de schermen gebeurt, de, de, de onkoperijen van, van, van de stemmen en, en ja, dan kan je zeggen, ik ben helemaal niet politiek gericht. Mm -hmm. maar, het, het is weer zo verschrikkelijk spannend. Ja. Dat is echt fantastisch. Je moet eigenlijk de eerste twee series altijd de eerste twee delen... ...altijd gewoon volgen. Want dan, dan dat is net als met een, een, ja, de boeken van Nicky Friends. In het begin krijg je alle karakters. Alle ja, die worden even voorgesteld, hè? Juist. Ja. En dan denk je, jezus, dat zijn dat er weer veel, weet je wel? <lacht> maar dan, dan gaan ze allemaal hun eigen lijnen volgen... En, en dan past, nou, dat, dat zit zo fantastisch in elkaar. Ja, goed is ja, dat, hè? Dat he? is echt een uh, aanrader. Hoe zou het nou komen, denk je, dat ze nu in, uh, in, uh, in Denemarken. nu al twee van dat soort topseries. Of eigenlijk al meer, want Millennium is natuurlijk ook dat komt ook uit Scandinavië. Dat kunnen ze daar zo ja. goed. Hoe zou dat nou komen, denk je, dat ze daar zo goed ik kunnen? Ik heb geen idee. Hm. Het, ja, ik heb gewoon geen idee. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk best wel uh, een hoop schrijvers vanuit het verleden. Die, die natuurlijk ook dat soort uh, ja, moet ik zeggen, films in het verleden al gemaakt hebben. Ja. En die zijn een beetje allemaal uitgeraakt. En toen waren het natuurlijk allemaal Engels-Amerikaans. En, en uh, ja, die zijn gewoon wat jaren geleden ook begonnen. En het heeft toch altijd met de psychologie te maken bij hen. En ja. dat spreekt me juist aan. Ja, het zijn meer de dialogen zijn en... het. Hè? Niet het, uh, het is ja. niet het, uh, de, de, de actie. En het, uh, het is niet te vergelijken met een CSI Miami of zo. Nee, ja, maar goed, die vind ik ook goed hoor. Dat ja. vind ik eigenlijk zeg ik altijd het koekje bij de thee. Als ik <lacht> de hele dag weg geweest ben ja. en ik, uh, ik ben een theedrinker en ik zet de thee. dan even een CSI opzetten, <lacht> weet je erbij? Ja, nee, dat vind ik echt. Ja, hè, dat. Uh, ja, de, de, ja, goed, wat dat betreft. Ik heb vijftien uh, jaar uh, uh, lokale televisie gemaakt. Dus ik, ik ben ook wel een uh, televisiefriek. Yeah. Je weet ook... Maar dit zijn echt series. En het, het leuke is... Kijk, de Killing is nu weer afgelopen. Yeah. En Er komt dan nog een serie, een laatste. Of, of misschien nog meer, weet ik het. Dat weet je maar nooit. Mm -hmm. Maar dan heb je natuurlijk die die, hoofdred, die, die onderzoekster Ja. Yeah. En, en die loopt altijd in van die... Zuttige truien. Ja, de, wel, die... de, de, de, de klassieke Sarah Loon trui die is heel populair geworden daardoor ook. Ja, Zo'n volle zo trui, trui. die schijnt schijnbaar niet aan te slepen. <laughs> er wordt naar de patronen gevraagd en, en alles. Ja. En, Echt van die meuterige truien, weet je wel. Nou, ik met weet nog dat te... mijn... Dat mijn want ik heb dat dus, dit heb ik dus samen met mijn, uh, met mijn vrouw Simone gekeken. En wij ja. keken dat in onze vakantie. En zij zei op een gegeven moment... Ja, ik, wil, ik ga ook eens een keertje kijken naar zijn truien. Toen kwam ze helemaal ja. beteutend terug. Want die dingen zijn duur. Dat is niet normaal. De vriendin is een bak ja. het geld mee. En nu uh, wil en, ze en zelf maar je, gaan breien. Ja, en nou, als je eigenlijk als je kijkt, dan zeg je... Vind je ze nou leuk? Nee, nee, het is echt niet van deze tijd. Ja, nee. Maar, maar het is natuurlijk toch weer de persoonlijkheid die erin zit. Ja, dat, dat, die die zoiets, zelfs dat, tot een, dat vind ik dan ook weer heel, heel knap, tot een hype maakt. Ja, goed dus, is dat, hè? Zo'n trui erin. Ja, goede actrice ja, ook, uh, hoor, vind ik, die, uh, ja, die Sarah Loem speelt. Fantastisch, ja. fantastisch. Heb je ook de, de Engelse, de, de, de, of de Amerikaanse variant gekeken van, de, van The Killing? De, er is ja, een remake, vind ik, ik vind dan wel iets hebben uit die, die taal. Ja, He, van ja de het langs. Deens, ja, tak. Ja, bedankt, tak. Yeah. Weet je wel? Ja, dat vind ik gewoon uh, grappig. Je steekt er gewoon weer wat woorden van op. Ja, weet je. En als ik dan het Amerikaans dan denk ik, ja, dat is net als dat na synchroniseren altijd van, van die Duitsers, weet je wel? Van uh, je weet hoe de stemmen zijn. Yeah. En dan krijg je ineens een andere stem. Ja, dan hoort dat hoort er niet. Met Scandinavische, weet je natuurlijk, die altijd origineel de stemmen, maar ik vind het er wel bij horen. Ja, vind ik ook. Het, is ook, het speelt zich ook af. En, het hoort ook, ja. die, die verhalen horen ook daar in Denemarken. Hé hey Maria, tot slot, dan heb ik nog een goede tip voor je. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar er is uh, nog een serie um, en dat heet The Bridge. Um, ja, heb ik ook gezien. Oh, heb je al heb gezien? Ik, ja, ik, ik nog niet namelijk, want daar heb ik, dat heb ik op dvd gekregen voor mijn verjaardag. En uh, dat, dat ligt al Ik was zo overdonderd door het, door het slot van uh, Forbree Delson, uh, uh, ja. uh, The Killing, dat ik dacht van, oké, okay, even twee maandjes niet. Ja, maar en... mag ik even een tip geven? Nou, want je hebt daar natuurlijk ook niet zoveel acteurs dat die acteurs die in de Killing spelen... daar zie je ook wel acteurs van in de Brits. Ja, dat zal wel, ja. En het is precies hetzelfde. Het is weer precies hetzelfde. Want het doet zo denken aan de Killing, de Brits. <laughs> ja. Maar, het is weer op diezelfde basis is het weer gemaakt. Ja, ja, ja een beetje een stugge, stugge, ja. stugge uh, rechercheur en zo. En dat soort... Ja. Ik ga het misschien vanmiddag wel aan beginnen. Ja, ja en, en dan zou ik zeggen... Het is, we gaan natuurlijk televisie en we kijken allemaal het liefst naar Nederland... Maar dat soort series zijn altijd al een half jaar van tevoren op België. Ja, op oh ja, is dat zo? Ah, oh, oké. Okay. Oh, ja. Mm. ja, echt. Gaan we dus naar als de je een keer wat gemist hebt, <laughs> dan weet je gewoon... over een half jaar komt het op Nederland. Ja, dat ja, ja, ja, is wel kijken. waar, hoor. Echt. Ria, ik dus vond het je leuk, met te je te, ik vond leuk om met je te praten. Een paar goede tips gekregen weer. Oké. Okay. Dank je wel en tot later Dag. weer. Fijne uitzending, Dank je. Doeg. Dag. Uh, 0800-121 is de telefoonnummer Hans... Han oh, sorry, Hans. Hallo. Hallo, ik ga even een plaatje draaien en dan kom ik zo meteen bij Ik ben benieuwd wat jij leuk vindt. Vind je het goed? Jo. Jo, mooi. Um, telefoonnummer kun je aansluiten achter Hans 0800-1121. 0800-1121. Ja. Nou, Nederlandstalen dat maar een keer, Waarom niet? Het is de eerste van deze nacht. Dus uh, daar doen wij de mensen een plezier mee. Accra en de Munnik en Als het Vuur Gedoofd Is. Vrijdagmiddag in het Vondelpark. November en nacht.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 Denk dat wat hij wou, en denkt ik was te laag. Hij denkt dus niet, nou? er dan, en denkt zichzelf weer het grauw. Was het niet gisteren dat ik aan hier? De zuperreizen, zal ik niet doen maar ik ooit zo. Maar reizen kan niet meer, dat had niet mooi gedacht. Ja, reizen terug naar huis. op een grimpad, het weekend geweest. Men maakt zich op voor de wandeling, als ging men naar een feest. En Herman wacht voorop, heeft het als enige niet koud. Want hij gaat strak gekleed in een kist van gevoel. Uh, fascinerend blad, dat, uh, dat blad Vrouw. Ik zit even de, de horoscopen te lezen. Het is nog steeds de Maand van de Waterman. Um, en er staat dus bij, het begint zo, hè. Volg een workshop in iets waar u goed in bent. Ja, maar als je daar goed in bent, dan hoef je toch geen workshop mee te doen? Denk, denk ik dan, hoor. Vreemd. De Maand van de Vissen gaat bijna in, hè. 19 februari. Van harte alvast, hoor, vissen. We hebben het over televisieprogramma's. En uh, Jimmy, van de techniek, die zei van heb ik nou de Big Bang Theory nog helemaal niet gehoord. Nee, die hebben we nog helemaal niet voorbij horen komen. En uh, Paul, ik weet niet of je nog luistert, maar uh, dat is een goede tip voor je. Na Spin City, uh, ga ook de Big Bang Theory kijken. Dat wordt op dit moment volgens mij uitgezonden op uh, Veronica. En het gaat over, um, over uh, uh, twee gasten, of eigenlijk vier gasten. En die zijn heel slim. Dat zijn, uh, dat zijn uh, wetenschappers op het allerhoogste niveau. En die, uh, die maken allerlei dingen mee, samen met een, uh, met een heel knap meisje. Uh, en die woont dan tegenover twee van die jongens. Dat is het verhaal zo'n beetje. Heel leuke serie. Uh, er zijn inmiddels al een uh, seizoen of vijf gemaakt. Dus je moet wel even terugkijken weer, maar het is heel leuk. The Big Bang Theory is een uh, klein tipje wat uh, Jimmy dan even weer doorgeeft. Uh, Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vond je het een leuke plaats van Agda en Munich. Nou, het is uh, een plaatje van, hè. <laughs> ja, ik begrijp, je bent niet echt fan. Ik, uh, ik ben een oh, muziekkeuze, is heel divers. Ja, wat is uh, je dat favoriete is, plaat? Nou, ik heb ontzettend veel uh, countrymuziek, uh, Spaanse muziek, Italiaanse muziek, ja. alles wat. Leuk. En als ik met vakantie ga, dan draai ik uh, veel uh, countrymuziek. oh ja. Uh, en dat is een bepaalde voorkeur. Lekker in de, uh, de, lekker in de, in de, in de auto en dan, uh, en dan uh, ja. lekker, lekker country draaien. Ja, ik ja. dat is een muziekkeuze. En uh, Johnny Cash... Wil Willy Nelson. Ja, oh lekker. Uh, en zo zijn er heel wat. Uh, dat blijft mooie muziek. Ja, Nou, dat vind ik ook. En ook muziek uit de jaren 50, jaren 60. Dat blijft altijd voortbestaan. Ja. Ik kan op uh, 10.000 uh, tv- en radiostations ontvangen. Mm -hmm. Oh ja, je hebt, in, uh, jij zit toch, in, uh, jij zit toch in, de, in de satellieten, geloof ik, hè? Ja, dat geef ik enorm veel. Uh, Diversiteit kan ik ontvangen, of ja. uh, wat ik uh, zei uh, bedoelde, ja. natuurseries. Soort, oh, ja, ja, la ja laten, we, laten we inderdaad over, over tv-programma's gaan, gaan praten, want daar hebben we het ja, over deze nacht. Drie op reis, hoorde ja. ik al goed? Ja. Okay. ja, dat vind ik geweldig. Mooi programma, van Floor. Ja. Blijt dat ze weer terug is. Ja, ze was een, ja. Beetje, een beetje ziek, hè, was ze? Ja, maar ik hou ontzettend veel van uh, inhoudigprogramma's. Uh, de programma's waar ik... Uh, ja, waar, waar, waar ik iets mee, mee kan, informatie. Uh -huh. ik, uh, ik heb niks met series. Nee? Vooral die Amerikaanse schietfilms. Oké, okay, dus die series waar we, het, waar we deze uitzending ook over hadden, zoals King of ja, Queens en, en, en misschien ook al ja, de killingen, in deze series, daar heb je eigenlijk niet veel ja. mee. Nee, daar ja, hebben we helemaal geen uh, toegevoegde waarde. <gül> maar iedereen is een keus. Ja, nou, dat is ook zo natuurlijk. Uh, dat is ook zo, uh, uh, en iedereen is zijn vrijheid. Ja. Maar ik kan een, uh, een keus maken uit een heleboel tv-programma's, rijprogramma's En uh, nou, ook uh, voor het uh, uh, railway van de EO, oh, ja. dat is ook een geweldig, mooi programma. Ja, dat is wel dat, dat, dat dat een apart programma, is dat? En dan zetten ze een camera, ze op de neus van een uh, van een trein en dan gaan ze gewoon rondrijden ja. door, uh, door Zwitserland. Zo zijn er heel wat verbranders. Ik kan heel wat Duits programma's hier hebben op het Dat je hier allemaal die ontwikkelingen tegen stomtrainen door Zwitserland of de hele wereld Ja, en, al, en dan komt er dan zo'n zo zo stem overheen. En die vertelt dan: van. Nou, dit, uh, dit bergpaardje is, uh, is een paadje wat al honderden jaren wordt gebruikt door uh, Zwitserse nomaden met hun ezels. En dan, en dan vertellen ze allemaal informatie over die dorpjes en zo. Dat is een real way. Ja, dat is een wat een toegevoegde waren. dat ja. is mijn, uh, mijn programma's. En waar ik natuurlijk een veel uh, voor heb dat ik een heleboel programma's en de hoogste beeldkwaliteit, waar de visie, als ik hoop dat drie op ruiskeer komt ook in HD. Ja. En dat loopt toch wel ver. Achter. Ja, is dat wel, is dat wel mooier dan? In HD voegt dat nog wat toe? Ja, tuurlijk. Ik, uh, als je ziet, ik kan heel wat bij uh, de, de BBC. Ik kan de, de Duitse zenders, ik kan een heleboel uit de wereld pakken. En high division. Hmm. En dan moet je ook een voel HD hebben. Dat ziet er super scherp. <laughs> hey, ik bedoel, dat, is, uh, dat is toekomst. Hoe groot is jouw tv, uh, Hans? Ik heb gewoon een uh, mooie maat, Dat is 42 inch. 42 dat is inch? Dat 1 meter 6. Dat Twee... is 1 meter 6. Holy ja. moly, Dat is wel echt een... Uh, daar hoef je geen bril bij op. Nee, maar dat gaat niet om. Maar het gaat om dat je ook uh, de programma's... Als je ziet de natuurprogramma's. Ik heb bijvoorbeeld ARTE... Uh, HD, ik heb Annexa HD, ik heb servers voor HD. Volledig allemaal, het is super beeld die je kunt kijken op mijn. Hmm. Nou, en dat vind ik geweldig. Ik ga een keer bij jou en, dus, TV komen kijken, Hans. Ik heb een mooie... ik heb nog als je gaat naar www.omroep.nl. Ja. Dan ga je naar uh, de beste zangers van Nederland. Van Nederland. Ja. En daar heb ik een heel stuk over geschreven. Over okay. techniek en oh, over okay. alles wat erbij hoort. Ga ik even lezen Hans, nee, maar, dankjewel voor je verhaal in ieder geval. Ik, ga even, ik, ben blij, uh, ja? ik ben blij dat het weer terug is. Ja, ja. ja. ja. Nou, ik, wij, wij allemaal in ieder geval. Ik zet hem erbij, ja. drie op reis met Floortje. Dankjewel ja, hè. Ja, goed zo. Doei. Hey, Doei. Well. Sorry, sorry. Doei. Doei. We hebben het over tv-programma's. Wat, wat vind jij nou echt een leuk televisieprogramma om een half uurtje te gaan? Dus uh, dat vinden we wel met z'n allen, denk ik dan. 0800 1121 0800 1121. Dan krijg je eerst Marcella te spreken en daarna mee. Annemiek, goeiemorgen. Hoi, hey, hoi. Hey. Hey, goeiedag. Oh, wacht, ik zet even mijn hamster weg. Wat? wat? <laughs> sorry, hoor. Je zet, even je, je zet even je hamster weg? Ja, ik was er niet tussen het eventjes maar... Ja, die staat te wachten even, moment. Ja. <laughs> Zo, ze is alweer weg. Waar, waar zet je hem dan nu weg? Ja, daar ben ik. Maar waar is nu de hamster dan? Oh, mijn hamster, hand... och ja, ik zit uh, uiteraard in mijn slaapkamer. Maar mijn hamster uh, staat naast me nachtkastje. Och, joh. Dat is altijd gezellig. En dan, uh, en dan uh, die, die, die is dan uit zijn kooitje en dan loopt hij niet weg? Nee, nee, zelfs eventjes op mijn hand. Gewoon oh. even aan knuffen, gewoon even knuffen een momentje. Ja, wat voor hamster is het? Goud hamster? Nee, een... Uh... Een Russische zweeghamstertje. Een ah, Russisch, Russische Robijntje. Ja, hoe heet die? Robijntje? Robijntje. Oh, dat nou, leuk Ja, zei. vanwege de rode oogjes. Oh, hij is hij heeft een rode. Oh, oké. Okay. Is dat ja. de albino Dweeghamstertje? Ja, soort. Oh, ja. soort van. Nou. Ja. nou, grappig. Laten we, leren we elkaar een beetje kennen. <laughs> <laughs> Anoniek, we hebben het over tv-programma's. Wat, ja. wat vind jij een leuk programma? Ja, nog even trouwens, jij maakt een opmerking over die tv: van hoor, je hoeft geen bril op te hebben, want het is ook maar relatief hoor. Ja. Want uh, ja, bigger is niet altijd beter wat dat betreft. Oh. Want, uh, het ligt ook een beetje aan de grootte van je huis. Als je een enorme tv hebt yeah. en, uh, en je huis is niet, uh, en je moet vanwege de grootte van je kamer te dichtbij zitten, dan kun je beter. Uh, kleiner hebben, want dat is, uh, dan kun je niet goed uh, profiteren van de... Nee, precies. Dan heb je, heb je eigenlijk niet veel zo groot. En dan de HD en de... Nee, nee, Ja, nee. ja. Oké. Okay. Ja, ik heb, ik heb een bescheiden televisietje, hoor. Ja, dit, ja, het is ook... Ach, het is een mooi ding, maar uh, ik heb hem ooit gekocht... omdat ik dacht van, nou, dat is een prima aanbieding. En, uh, Juist. En, uh, ja, <laughs> zo zover gaat mijn tv-kennis eigenlijk. Waren. Maar oké, okay, maar dus niet te groot. Niet, uh, want dat, dat heb nee, je wel eens. En dan loop precies. ik door. De... Als het goed is, word je daar goed over, over geïnformeerd. Ja, ja ik, werd, ik had een heel aardige man. Vertelde, ja, goed. Uh, ma maar wat kijken we erop, uh, Annemiek? Juist, daar gaat het om. <laughs> nou, um, ik uh, kan uh, wel heel erg met uh, Paul meeleven over King of Queens. Ik vond dat een heerlijke serie. <laughs> ja. En uh, helaas is die inderdaad. Zee, uh, een beetje ter ziele. Ja. En, uh, nou ja. Ik hoop nog een keer dat de originele Golden Girls Ik Misschien dat hij dat ook nog nooit. De originele, dus de, de ouderwetse jaren 80 Golden Girls waren dat Ja, dan. ja. <laughs> ja, met die mopperende bejaarde vrouwtjes. Leuk was ja. dat wel inderdaad, ja, stiekem. Ja, maar goed, dat zou ik leuk vinden. <laughs> nou, wat wel grappig is, ik heb nu we toch daar heel even een zijtak nemen. Uh, ja, dat, precies, die dat was niet mijn serie, maar oké, okay, voor nee. hem hoop ik dat. Ja, dat precies, dat, dat kan kijken. hij dan lekker. Want, want je hebt dan die Golden Girls, en ik was, uh, laatst was ik bij uh, vrienden aan het eten, en, of bij een, bij een vriend, en die heeft nu een, een, een nieuwe vriendin, een Duitse vriendin. En die ja. is nu, uh, die, die kende de serie niet, maar die zijn nu met z'n tweeën, zijn zij zei, hallo, hallo. Aan het kijken. Ach, <laughs> wat heb ik heb nooit hier gekeken. Oh, maar... Dat is echt een hilarische serie. Ik heb even ja. een aflevering meegekeken. Ja, dat is zo geinig is dat nog gewoon. Uh, dat komt een beetje uit dezelfde tijd. Ja, het is echt heel leuk. Ja, ja, precies. Nee, Dat heb ik nooit echt leuk gevonden. Maar... Mm, ja, dat kan. Ja. Net, net als Friends, dat is ook niks voor mij. Maar... Nee, nee, maar, maar toch nog wel wel, wel wel, King of Queens. Wat ook wel echt een, een lekkere traditionele ja, maar sitcom is. Dat is een anders, vind ik. En okay. Volgens mij zit er ook niet echt een, een geluidsband achter of zo. Maar wordt het echt wel ook gedeeltelijk live uh, gedaan. Ah oh, ja, dus met een, uh, een publiek. Wat dan uh, ja. op de tribune zit. Oh, dat maakt het wel beter. Ik heb zo geforceerd gelachen ook. Ja. Maar, ja. maar goed, dat was niet mijn serie waar ik over belde, dat was House. House, oh, oh ja. <laughs> dat, is, uh, dat is geen sitcom, maar dat is een serie waar je even lekker helemaal in kunt ja. verliezen eigenlijk. Hè? Ja, ik heb ze ook. Uh, alle, eigenlijk alle, ik kwam tot mijn schok, tot de ontdekking dat ik seizoen 6 nog niet op dvd had. Ik dacht dat ik ze allemaal had, maar hmm. helaas. En wat is, er zo, wat, wat is er zo goed aan House? Ah, jee, ja. Um, het zijn iedere keer, ja. Het zijn op zich afgeronde afleveringen. Hmm. Dat is heel erg leuk. Dus als je ergens middenin springt, je kunt het... Um, ja... Het is geen echte serie waar je vanaf het begin uh, mee meteen. Uh, je, die je dus echt. Die je per se moet volgen. Om het te snappen. Ja, ja, oké. Okay. Dat, dat scheelt al wel. Um, het is. Um, het, ja. Als je, het, het heeft een goede. Um, binnenkomen in ieder geval. Het begint meteen. En, mm -hmm. en dan. Be, ja. Um, even denken. Ja, ik vind de, de, de interactie tussen de, de, de, de karakters, er zijn altijd een aantal vaste karakters per seizoen, eigenlijk. Ja. Uh, ja, het is eigenlijk, er gebeurt wel veel. Ik moet zeggen, vanaf seizoen 1 was het redelijk, nou ja, ik moet zeggen relatief tam. <laughs> ja, als je het vergelijkt met, met hoe het nu is, het is wel steeds flashier geworden, zeg maar, ja, ja, ja. met een a en een e. <laughs> ja, flashier, ja. En, en is het dan, uh, Maar volg je het dan vanaf het allereerste prille begin, of ben je ja. er later ingehaakt? Nee, nee, nee, nee. <laughs> Het is echt... Uh, Vanaf ja. het begin. Maar het is nu wel... Uh, het is een, het is een, uh, laatste seizoen Ja, acht, ik heb het gehoord. Ja, dat zou het allerlaatste ja. seizoen zijn, staat hier op Wikipedia. Ja, nou, ja. Dat ja. ja. Nooit. En, um, maar het is... Uh, wat ook leuk is... De, de, het is eigenlijk... Bij, bij elke aflevering is er ook een... een ja, een, een... Hoe moet ik het nou zeggen? Een, een grote rol eigenlijk weggelegd En, en dat was zeker zo in het begin. Ik weet niet hoe het nu is. Ik weet ook niet. Er zal ook wel een reden zijn dat er inmiddels mee gestopt is. Mm -hmm. um, maar een gastrol weggelegd altijd voor de voor... Uh, nou, dus degene die wat mankeert, zeg maar. In het oh begin. ja. Ja, want het is een ziekenhuisserie ja, is het, hè? Ja, de, echt bekende... Bekende mensen die, die, die vonden dat echt een eer als ze daarvoor gevraagd werden. Ah, ja. Dat is ja, dat... zo leuk. Ja, ze zeggen ja. wel eens, uh, televisie is het nieuwe film. Want uh, met televisie dan uh, word je pas echt een grote ster als je daar, uh, als je daar aan mee gaat doen. <lacht> en uh, nou, dat is ja. in, in, het geval van, uh, in het geval van House is dat zeker zo. Want dat is zo'n grote serie ja. is dat natuurlijk. Hè. Ja. Wat maar ga je kijken straks dan straks dan? Het is gewoon heel goed ge ge geschreven gewoon. En, en, ja, en, en de uitspraken, ja, House zelf... Hugh Laurie, ja... Je zou niet verwachten dat het een Engelsman is. Ja, is een, die acteur is een Engelsman, ja. Ja, ja. En, en, Maar wat ga je dan straks kijken? Want dan is het afgelopen en dan... Uh, wat ja, dan? ik vind dat helemaal niet leuk. Nee? Well... Nou, ik heb gelukkig die dvd's nog. Oh ja. Ja. Um... Heb je een nieuwe serie in uh, die... Uh... Ja. Ja, Dexter. Oh, Dexter, ja, ja. Oh, ja. De, de, de, maar... de moordenaar uh, serie Ja, maar daar moet, moet je dus echt vanaf één beginnen. En ik ben in zeven inge... <laughs> ben ik ingestapt. Ja, ja, dan moet je eerst de dvd's weer kopen, want uh, dat, uh, dan moet je echt nou ja, er vanaf je niks op... downloaden of kijken, ja. Zien, ja weet uh, ik veel. Ja, ja, ja. Maar dat is, echt zo, dat is weer zo'n serie van die wel heel erg pakt, mm -hmm. maar wij dus echt vanaf het begin moet beginnen. Je bent beginnen. nog niet helemaal overtuigd hoor ik. Nou ja, wel, maar dat is zo ingewikkeld gedoe. <laughs> ja. ja, maar ja, dat is de serie dan helemaal. je helemaal, ja, daar kun je niks aan veranderen. En dat en had ik dus ook vroeger bij die serie los. Nou, daar was ik dus in het begin echt. ging het nog wel, maar op het eind raakte ik echt los. Ja, nee, ja, ja, t, de, de, de, ja. <laughs> dat is mooi gezegd, inderdaad. Daar begreep, ik, daar begreep ik helemaal niks meer van. Die, die waren ze zelf helemaal kwijt. Die ja, die, die raakte zelf helemaal los, ik ja. was <laughs> hartstikke overzicht over, over natuur, nou dat was fantastisch mooi. Ja, ja, ja. Zoals die vorige spreken over natuur, nou HD inderdaad, die heb ik toen gratis nog kunnen kijken bij mijn abonnement van KPN. Ja, ja nou, daar was los wel voor geschikt inderdaad, maar alleen het verhaal ja, eh, raakte het een beetje kwijt. Mooi, ja, mooi, maar ik ja. heb het niet af kunnen kijken, echt laatste seizoen 6. Ik trok het niet meer. nee. <laughs> nou, ik hoop, dat, het... uh, ik hoop dat Dexter de nieuwe house voor jou gaat worden, Annemiek. Geen idee, ik moet helemaal vanaf één beginnen, want ik snap er geen moe van. <laughs> nee, ja, gewoon... ik snap het wel, maar... Ja. ja, gewoon vanaf één beginnen en dan uh, is de, vind je vast een leuke serie, weet ik 100% zeker. Ja, maar uh, het laatste, het nieuwe seizoen begint overmorgen. Oh, oh, ja. Ja, jij hebt nog wel wat te doen in de tussentijd, voordat je daar bent aan beland. Ja, dan, uh, nee, maar een paar house is, ja dat is echt heel tof, maar... ja. Gelukkig zijn de DVD-series nu relatief goedkoop. Elk nieuwe is heel erg duur, maar ik wacht wel weer. Ik uh, wens je, ja, je veel plezier met kijken, Annemiek. En ik ga een plaatje draaien en die, uh, die ken je dan vast wel. Want dat is, uh, ja, dat is deze eigenlijk. Dat is ja! Het, uh, ja, dat dacht ik ja. al, ja. Ja, de muziek is ook heel tof. Ja, en de dus muziek ik ook nog zeggen. hoort er echt bij, hè? Ja, precies. En ook, ja, nieuw, ja, ja One Safe Place van Marco. Dat uh, wordt ook, werd ook gebruikt. Ga, ga ik nog even zoeken. Annemiek, dank je wel voor je verhalen. Okidoki. Doei. En een groet aan Robijntje. Oké, okay, doei, Doei, <laughs> doei. doei. Nel, ik kom zo bij je. Vind je het goed? Nel? Ja? Ik kom zo bij je. Is goed? Oké, okay, blijf lekker luisteren. Hebben we hebben het over tv-programma's 0800-121. Eh, wil je meepraten, praten, dan kan dat even bellen. 0800-121. Dit is de titeltrack van House Massive Attack en Teardrop. Drop. Let's yeah. go. De motor al lang niet meer het domein is van de man. staat hier in de vrouw, blad van de telegraaf. Het is al lang niet meer het domein, domein van de mannen. Steeds meer vrouwen gaan op de motor naar hun werk of toeren er in het weekend mee rond. Maar wat is nou eigenlijk de kick van zo'n ronkende tweewieler? Dat oh, staat er allemaal op scheef. Oh. Leuk blad. Uh, even kijken hoor, we gaan naar uh, Nel. Goedemorgen Nel. Ja, goedemorgen. Rij jij wel eens motor? Is, uh, wat ik vragen mag, hè? is ja. dit een gratis nummer? Hoe bedoel je? Nou, dat ik nu gratis kan bellen. Oh, ik dacht het nummer wat ik net draaide. <laughs> het liedje. Ja, dit nee, is gratis. Ja, dat betalen wij allemaal. Ja, ik ben nu al zo'n zo beetje een kwartier aan, ja. aan de lijn. Ja, je krijgt er warm horen van, denk ik, hè? <laughs> nou, in ieder geval, ik hou van uh, kookprogramma's. Oh. Zoals Masterchef, ken je die? Ja, ja, ja, met, uh, met een jury en dan uh, ja. gaan, ze, gaan ze koken en dan gaat de jury het beoordelen. En dat is, uh, nou ja, nu was het dan, geloof ik, de Engelse. Engelse en die, uh, en dat was zo'n, uh, nou dan beginnen ze, geloof ik, met zijn twintigste, en en, dertigste. En dan valt er iedere keer één af, hè. Mm -hmm. En dat gaat zo, ma nou, wel heel wat maanden aan, hoor. Ja, ja dat is een lang programma, hè? Dat, dat... Ja, een heel lang programma. En nu is, uh, uh, vrijdagavond is een, een, uh, een uh, dame, die was blind. En die is nu de masterchef geworden. Oh. En dan mag ze er een kook kookboek uitgeven. Oké. Okay krijgt ze 25.000 uh, euro. Of 50, ja, zoiets ja, ja. 25.000 of 25.000. zit nog wat verschil in. Ja, ja, ja, ja, ik hoop 25.000 voor de. ja Ja, ja 25.000. Hm. En dan mag ze haar eigen ko uh, kookboek uitgeven. En dan krijgt ze ook een... een uh, nou, een, een, echt een mooi uh, aandenken, zeg maar, zo'n van de masterchef. Ja, ja. Oké. Okay. Maar, maar zij was dus blind, want dat, is, dat, dat lijkt me moeilijk koken. Och, en, en dan is dat zo spannend, want... Uh, wat ze dan even naar, naar, de, uh, naar de keuken, zeg maar zeggen, maar, naar de kookstoestel uh, begeleidt ja. door iemand. En dan gaat ze ja, ook uitzoeken. Doet ze ook allemaal zo. Ook. Maar hoe ja, doet ze dat? Hoe ook, kan het uitzoeken allemaal? Ze allemaal en dan krijgt ze maar zoveel minuten om dat recept uit te zoeken. Ja. En, dan, uh, nou, de, en dat weet ze dan ook allemaal. En allemaal op gevoel af. G Oh, Zo'n biefstukje kopen, ja, ik zou hem zwart laten worden. Dat ja, nou, was altijd de beste. Ah, maar, maar, hoe, maar hoe zoekt zij dan bijvoorbeeld het eten uit? Want ik weet dat je dan, je moet dan je ingrediënten pakken en zo. Hoe ja, doet ze dat ja, ja, dan? Ja, ja, precies. Ja, dat, uh, ik, dat, dat zie je nou niet altijd, uh, dat, uh, waar, waar dat allemaal ligt. Ik denk, want ze wordt begeleid dan, hè. Ja. Naar de keuken toe, ja. naar het kooktoestel. En, en je ziet eigenlijk niet... Hoe ze dat uitzoekt. Dat ja, ik ja. eigenlijk nog nooit zo. Of misschien net één keer dat ze daarbij die, dat ze dan dat pakte. Maar dan is toch wel iemand bij, die staat dan bij, haar. Ja, nou ja, dat maakt niet uit natuurlijk. Hè? Bedoel, ik uh, bedoel, wordt het niet minder knap hoor? Ze zijn helemaal alleen. Goh, wat grappig, zeg. Maar, uh, maar nu heeft ze dus mag ze een kookboek uitbrengen. Maar wordt dat dan ook een, een braille kookboek, bijvoorbeeld? Of een, of een luisterkookboek? Dat weet, dat weet ik niet. Dat, ja, dat, dat, dat is, dat, is uh, een goede vraag, ja. Zou het nou ook kunnen zijn, denk je, dat, uh, want uh, zij is natuurlijk blind... maar daardoor is, is zij naar andere zintuigen misschien wel veel beter ontwikkeld... dat zij juist een hele goede smaak heeft? Ja, ja, ja. Want uh, er was een keer, daar had ze niet zo mooi gepresenteerd... maar de smaak was uit de kunst. Hm. Ja, en dat, dan uh, bleef ze er ook al doorbij, hè. Want dat valt uh, iedere avond... Uh, iedere avond valt dan één af, hè? Ja, ja. En zij was er altijd, uh, mocht altijd blijven, uiteindelijk. Het dagelijkse kost, daar hm. kijk ik naar. Ja, wat is dat dan? Dat is een Belgische jongen. Ja. Die heeft altijd één uh, uh, keer, keer of twee keer, in, oh nee, dinsdags en donderdags samens. Ja. En dan nog al vroeg, okay. half zes. Oh, is dat op het 24 Kitchen-programma? Uh, en dat is dan uh, ja, op uh, België 1 oh, oké, okay. ja, oké, okay, op die manier. Dat is die jongen, en die doet dagelijkse kost. Die doet zo in een half uurtje uit zijn vuist, maak je een heel, heel, uh, nou, oh, een, een gerechtje. Heel, uh, recept. Oh, dat is handig, maar dan maak je dat dan ook daar, s'avonds. Dat je denkt van, nou, wat hij maakt, dat maak ik, dan, dat maak ik morgen. Ja, ja <laughs> ik ga dan ook uh, nakomen. Ja, grappig. Ja, wel? Ja. ja, dat vind ik altijd heel, uh, heel mooi. En doe je dat en... ook, wat... kijk je ook eens naar, G naar Jamie Oliver? Ja, ook, ja. ja. En, en, ja, zeker. ja. En, want, want daar heb ik ook een periode naar gekeken. Op, uh, op uh, 24 Kitchen, die kookzender. Dat kookkanaal. Ja. En dan, uh, wat hij altijd deed, en dat ging ik op een gegeven moment ook doen. Dan, uh, uh, ik heb gewoon zo'n persje. Zo'n citruspers. En dan pers ik altijd mijn citroentjes gewoon netjes in uit. En dan had ik citroensap. Alleen zag ja. ik Jamie Oliver uh, de, de heel wild zo die citroen doorsnijden. En dan met zijn handen zo... Pff, dan kneepte hij die citroen uit. En dan een hand erboven. En dat spette dan allemaal zo in het eten. Toen dacht ik, dat ga ik ook doen. En, en nu met die uh, met ook met die Nederlanders hè, dan was hij hem voor, voor de kerst zeg maar zeggen. Ja. Van van, nou, van van oktober of zo of, ja. of uh, september, ja, tot zo. dan tot dan de kerst en was dat dan ook al die provinciën hier hè? Oh ja ja ja, oh, op die manier. Van Nederland. Ja zeg maar. met uh, topchef masterchef, dat was ja. ook weer masterchef ja, ja precies. Dat vond ik ook wel leuk hè? Ja ja precies. Dan blijft zo'n op de duur dan blijft maar zo'n provincie over hè? Ja. En weet je wie dat allemaal, een vriend van mij die werkt bij zo'n kookkanaal, dat 24 Kitchen. En ik vroeg hem ooit een keertje: van ja, wat doe je dan wel altijd eten? Want je maakt nogal wat natuurlijk daar in die studio's. Ja, dat eet ze allemaal op, dat is gewoon de lunch van de programma. Ik kook ook na die tijd, ja. Ik vind dat we dit programma van, ja, van die boksen. Van, zei die meneer altijd. En dat is van. Van die boxen van uh, uh, uh, ja. dan kun je kiezen wat dan, en dan moet je raden wat in die boxen uh, zit. En dan gaat zo'n box open, ja. zo'n garagebox hè, daar heb ik nog over. Een garagebox die dan open gaat? Ja, nou, dat, dat is heel, uh, ja, dat zit bij mij no uh, <lacht> uh, wij zitten hier in het noorden. Ja. En, uh, en op, uh, op uh, Radio Noord, uh, Radio Noord, mm -hmm. nee, Radio Noord is acht. Hij, hij zit op, uh, op, uh, op het oog okay, bij op... ons, en dat is 18 en ja. 17. Ja. En dat, ja, dit is volgens mij dan een Engelse serie of een Amerikaanse serie. Ja. Maar dan uh, uh, hebben ze boksen, en dan uh, geen moment dan. Uh, ik denk een Amerikaanse serie, hoor. Ja. Er zijn van die rijke heren, zou ik maar zeggen dan. En, en dan, dan moeten ze raden. Nou, dan gaat hij gewoon zo allemaal, denk ik, nou, driehonderd... Uh, ja, die opkopers zijn dat, van uh, die, kopen dan, uh, die kopen dan allemaal oude spullen op... en dat gaan ze dan weer verkopen. Juist. Ja, dat ken dan ik wel. En dan moeten ze raam, in die box... Uh, nou ja, dan mogen ze eventjes zien, mm -hmm. uh, en, en dan heel even maar... en dan gaat die geloof weer dicht, ja, en dan, uh, uh, uh, dan moeten ze zeggen... Ja. Nou gaat die al langer hoger. En dat, dat, dat, dat, dat gebeurt. En dat wordt in Groningen op de lokale zender uh, uitgezonden. 18, ja. Oh, nou, dan ga ik eens een keer. Bij ons is dat uh, hier in het noorden: uh, uh, uh, je hebt uh, Radio Noord. Ja. Ik zit bij mij hier op 8. Ja. En dan heb je het ook nog oog. Ja. ja die dat, zit dat is op 18 en op 7. De stadzender is dat eigenlijk, hè? Van, uh... Ach, ja, dat is een stadzender. Ja, ja, ja. ik heb er wel eens van gehoord. En dat vind ik ja. toch zo. Ja, een beetje fascinerend. Nou, grappig zeg. Ja. <laughs> Nou, ik schrijf de koopprogramma's erbij, Aha, uh, Nel. Als het, dat duurt dan ook maar gaat zo'n garage. Hm. Dan, dan moet je nog afwachten wat er allemaal in zit. En soms zitten er hele dure dingen in. Ja. Hele oude dingen. Ja. Maar zou dat niet in scène zijn gezet, denk je? Wat zegt u? Zou dat niet in scène zijn gezet, zoiets? Nee, nee. nee want dan, dan komen ze echt met grote ogen. Want als ze, als ze zo'n box uh, leeg hadden... En dan gaan ze ook met iets uh, antieks. Gaan ze echt naar zo'n zo winkel die er verstand van heeft. Van zo'n meneer die er de voor de antiek en zo. Nou, mm -hmm. en dat, dat kan wel duizenden soms duizenden euro's opleveren. Geinig ja. zeg. Nou, geinig. Ik, ik heb een paar goede tips gekregen. Nel, dankjewel voor je verhaal. Ja? Ja. En tot later. Kijk een keer. Ga ik zeker doen. Dankjewel, hè. Ja, ja. Doeg, doei doei. We hadden het over tv-programma's deze nacht. Leuke verhalen hebben we allemaal gehoord van uh, programma's die je leuk vindt. Uh, ik doe nog één plaatje zo, voor het einde van het uur. Dat is een hele leuke, vind ik in ieder geval. Een uh, oudje alweer een paar jaar geleden van uh, een uh, band. En die heet Nizlopi. En de lied heet JCB Song. Well, I'm rumbling in this JCB. I'm five years old, my dad's a giant sitting beside me. And the...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 Tell all my mates, my dads, B.A. Baruckers only with a JCB and Bruce Lee's nunchuckers. And we're holding up the bypass, oh, me and my dad having a top laugh, oh, wow. I'm sitting on the toolbox, oh, and I'm so glad I'm not in school, boss, so glad I'm not in school.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 And I'm sitting on the toolbox. Oh. And I'm so glad I'm not in school, boss. So glad I'm not in school. I said, oh, Luke, I'm Luke on five of my dad's Bruce Lee. Drives me round in it's JC. Be Luke, I'm Luke on five of my dad's Bruce Lee. Drives me round in it's... I'm Luke on five of my dad's Bruce Lee. Drives me round in it's JC. Don't think I'm my dad Bruce Lee. He me round and it's JCB. E N. <laughs>